Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aanslag op de kerstmarkt in Magdenburg is opgelopen naar vier, meldt de Duitse krant Bild op basis van bronnen bij de politie. Meer dan 200 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meer dan 40 van hen zouden er slecht aan toe zijn. In totaal liggen volgens Beeld meer dan 80 gewonden in ziekenhuizen in de regio. Het politieonderzoek is nog in volle gang. Na de aanslag in Magdeburg nemen andere kerstmarkten in Duitsland extra veiligheidsmaatregelen. In Hallen worden meer agenten ingezet en is er extra aandacht voor de ingangen van het kerstmarktterrein. Ook in Berlijn en Leipzig wordt meer politie ingezet bij de kerstmarkt. In de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, vlakbij Nederland... blijven de autoriteiten uiterst waakzaam. Waar nodig worden volgens hen extra veiligheidsmaatregelen genomen. De ruim 600 kerstmarkten in die deelstaat blijven gewoon open.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 Eén van de verdachten hoorde 28 jaar cel tegen zich eisen. Het OM wil dat twee andere verdachten 20 en 19 jaar krijgen. Vijftig jaar nadat de monarchie in Griekenland werd afgeschaft... hebben leden van het voormalige koningshuis de republiek erkend. Ook hebben ze het Griekse staatsburgerschap aangevraagd. Dat werd hen in 1994 ontnomen nadat koning Constantijn weigerde... om afstand te doen van het recht op de troon voor zijn kinderen. Vorig jaar overleed Constantijn. Griekenland zegt nu dat de familieleden van de oud-koning... deze week een verklaring hebben ondertekend waarin ze de republiek erkennen.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Z -M -M. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Het was kerstochtend 1961...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 dat ze dan wat lekkers kreeg. En dat was natuurlijk het uh, nummer Flappy van... Uh, uh, ja, wie was dat ook? Joep, ja, Joep van ja, maar Dat was niet Joep die het uh, vol, volgens mij zo... Nou, oh, dit was de Joep. Joep van Dijk. Welkom uh, bij Goedemorgen Zand voor vandaag, 21 december. Uh, wat gaan we vandaag doen? We gaan een gesprek hebben met... Uh,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 Oh, dat was daarvoor al. Dat was niet gelijk met Thijspaar? Nee, dat was daarvoor al. Aha. Ja, ik kan me nog iets herinneren dat... Uh, ik geloof dat de Hannyschaftschaal ook wel eens een uh, sprookjeswandeling gedaan had. En dat werd toen weer overgenomen. En dat werd dat nog een keer gedaan. Want dat was toen alleen voor de Hannyschaft. Ik denk dat dat alleen voor de Hannyschaftschaal... Ja, Daar ja, hebben wij ja. uh, niet van doen. Maar goed, het is nu in, in de kerstsferen. Uh, hoeveel uh, figuren spelen er mee? Nou, Martien? Ja, ik denk...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 Uh, nee, dat zijn er echt heel veel. En dat, dat is ook een megaklus. Want iedereen moet in kostuum worden en gesminkt en gedaan. En moet eten en te drinken krijgen. Dus ja, <lacht> daar hebben we echt wel onze vrijwilligers verder voor nodig. Ja, ja dan heb je in ieder geval niet uh, genoeg aan een, een paar bolletjes en een, nee, een flesje nee. AA drinken. Nee, nee precies. Nee. <lacht> um, maar als mensen dan uh, zich aanmelden. Uh, ja, ja? Ik neem aan dat natuurlijk niet iedereen <tus> kan als, uh, als, als, als spraakjesfiguren.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 aardig wat uurtjes zit hoor. Ja. ja. ja. Hey, um, over sponsingsproken, je mag ze best noemen, hoor. Nou, geweldig. Albert Dat Heijn. Dat ga ik doen. Albert Heijn. Ja. Dirk van den Broek. Harry Oliver. Zeker. Deed. De Hema. Uh, zelfs De Hema. Hoofddorp. Daar ben ik ook even langs geweest. <laughs> dus. En die wilde ook. Ja, ook. En de Xenos. Xenos. Uh, ja. Wat <tus> hebben we nog meer? Nou, in ieder geval, alle sponsoren die we vergeten zijn. Wij dragen jullie een warm hart toe. Maar Zonder zo, jullie. Het is niet, het. niet zo dat uh, de, de HEMA Hoofddorp uh, volgend jaar zeggen uh, van wij willen graag dat ook hebben hier. Uh, <lacht> <lacht> regelen. Dat, het, dat <lacht> wordt wel Goed. ingewikkeld. Ja. Ja. <lacht> kunnen ze helpen met tips? Ja, ja. ja. dat ik. Um, wat is het programma eigenlijk voor vandaag?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 Voor het volgende onderwerp gaan we naar uh, dominee Vrijhof. Goedemorgen. Hello? Hallo dominee. Tut, tut, tut. Bel hem dan nog. Ik ga ik nieuw bel. Bel hem dan nog maar een keer. Nou, dat gaan we gewoon even. Als je een stukje kwaad <laughs> hebt, uh, Als de schuif tenminste openstaat van de buurt. een ruis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 Dat is natuurlijk een heel groot succes dat het worden. Nou, dat gaat zeker een succes worden. Um, nou, dankjewel Ben voor jouw toelichting over de nieuwjaarsreceptie. <coughs> en ik geloof dat we nu doorgaan naar... op de dominee. Ja, ja. Goedemorgen dominee. Goedemorgen. Allereerst gefeliciteerd met uw dochter. Uh, dank u. Ja, u moet nog weg straks, hè? Uh, ja, precies. U moet straks weg, inderdaad. Dat klopt. <laughs>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 ja, alle verschillen tussen mensen zijn en rijkdom. U noemt een heleboel dingen op uh, waarvan uh, de hele wereld uh, nu naar elkaar kijkt. Ja. Verbinden, oorlogen. Uh, ja. Mag ik het ook eens botstellen? Gaan we de verkeerde kant op? Nou, ik denk dat we in, in een nieuwe tijd zitten. Vroeger zaten we al uh, automatisch in de verbondenheid. Hè? We hadden de verzuiling. En na de verzuiling zijn we uh, toch uh, meer persoonlijkheden geworden. We hebben onszelf ontwikkeld.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 zo, zoals we dat noemen. Maar ziet u het ook nog eens een keer gebeuren: dat er uh, zo'n tv-programma komt als uh, Heel Holland-Bit of zo? Of, uh... <laughs> uh, nee, dat is.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 Um, als het goed is, hebben wij aan de telefoon Carina. Ja, dat klopt. Dit is Cor, Goedemorgen. Hi Cor, hallo. En jij staat live bij Marcel van het oude café, tenminste het café, het racecafé. Het grabbelcafé. Het ja. Uh, ja. ja, zo noemen wij het eigenlijk ja. wel. Al uh, lekker race. aan de drank of uh, aan de gluwijn? Uh, nou, uh, Spaarrood uh, oh. is helemaal goed, hoor. <laughs>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 Mensen kwamen ook allemaal spullen brengen. Is, uh, dat weet ik zelf niet eens. Is Max überhaupt wel eens in jouw café geweest? Uh, nou, dat zou het een mooie wijze van waard zijn. Maar oh. ik heb Max wel, wel gesproken. En ik heb hem op het circuit uh, in 2018... hem mijn uh, kunnen overhandigen. En toen was hij echt heel verbaasd van... hoe zou dit dan? Maar ik zeg, Max, jij weet niet wat, wat hier gaat gebeuren, denk ik. Maar de jongen had echt geen menu waar hij mee bezig was. Tenminste, hij wist wel dat hij goed ja. aan het reizen was. Maar wat hij hier teweeg zou brengen... Ja.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 Dus nee, we zijn wel, we hebben wel de sfeer geproefd. Alleen, ja, weet je, je bent gewoon zelf dan aan het werk. Ja. En om dan nog s'avonds even een gezellig een biertje te doen in de Handstraat of een feest uh, een drankje te doen, ja, dan weet je ook, ken ik ken mezelf, dan ja. wordt het niet één drankje. En de volgende dag moet je gewoon weer. Dus uh, we hebben hier ook gewoon iedere keer, uh, elke editie, dat zijn twee geweest, hier, volle bak gehad, 75 man wat hier uh, de race op zitten kijken. Hij ja, was gewoon. Super sfeer. Dat is ook genieten. Ja, ik bedoel, je, je kan op heel veel manieren genieten. Je hoeft niet altijd over te buiten. Ja. Dus uh, eigenlijk de nieuwjaarsreceptie, dat wordt je laatste ja. pitstop, zeg maar. Ja, pitstop, ja, toch? Na de pitstop. Nou, ja, want ik wou zeggen, na de pitstop mag je gewoon weer door natuurlijk. Hè. Je mag twee keer een pitstop, hè? <laughs> Maar, uh, maar je ja, moet... je moet toch ook even tanken. Ja, even bijtanken. Kijk, heel goed. Je gaat eerst de hele tijd even bijtanken.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 Mijn inzicht is dat het beste combinatie die je kan hebben. Want het beheer, eh, daar huur je de zalen zeg maar, bij. En dan moet je met, ja, wij voor een andere beheerder. En dan moet je toch continu overleggen. Mensen krijgen twee facturen, twee vervistigingen. Het is gewoon een beetje opslachtig. Ja. Ja. En hij gaat het met zijn zoon ook doen, hè? Ja, zoons. Ja. ja, dat is zoons. Hé, hey, maar dat is mooi. Weer een familiebedrijfje. Absoluut. Ja, ja, dat, is, ja dat is wel, uh, daar kun je goed op, uh, op steunen. En heeft hij van jou al heel veel leuke dingen over kunnen nemen, jouw ideeën en hoe je het deed? Ja, in principe uh, hij kijkt hij over de schouder mee. Vanmiddag is hij hier ook weer, vanmiddag hebben we nog een groot uh, Brits toernooi. En daarna nog uh, een koud warm buffet voor de 100 personen. Ja. Dus en dan komt hij ook mee kijken. En uh, wij komen nog met uh, 3 januari, nee, 5 januari komen. Uh, Dennis nog een dagje helpen. En zo.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 De schuif, nou, ik denk het niet. De schuif wordt even opengezet. nog een vraag? Ja, de schuif wordt even opengezet. Ja? <laughs> um, <laughs> wij, wij kennen Marcel als een zeer druk baasje. En uh, hij, hij zal misschien nu wel een pauze nemen. Een pitstop, zoals je dat zo <laughs> mooi noemde. <laughs> maar ik heb het idee dat hij over een paar jaar... komt hij eens weer spetterend uh, terug uh, met iets nieuws... wat nog niet bestaat. En uh, ik zie er al naar uit, want Marcel is heel creatief. En, uh, ik, heb, ik ga het even doorgeven. Ik heb, ik heb en... nog een vraag over de pitpils. Blijft die uh, beschikbaar? De pitpils, blijft hij beschikbaar? Zeker, ja momenteel uh, bij WijnHC wordt hij hier nog, uh, kan je hem online ook bestellen. En bij de kaas, ja het is geen kaashoek, de, de tromp, ja, ja. ja. Trump, geloof ik. Daar is je ook te veel.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 En s'avonds eten we ook gewoon met een vaste groep... die we normaal dinsdagavond hebben. Ja. Daar gaan we ook gewoon gezellig uh, een kerstdiner CQ... Uh, de laatste avondmaal uh, ja. meenutten. Mee <laughs> oh, oh jeetje. Een... Ja, maar ja. Uh, ja, je bouwt echt langzaam af... en je gaat gewoon uh, het mooi overdragen. Dus ja, en... kerst, kerstavond is de laatste avond... dat het al open is. Voor met Marcel. We zijn gewoon bereikbaar... en we kunnen die altijd bijspringen. Oké, okay, ja. En kerstavond is officieel de laatste. Ja. Nou...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 A beautiful sight, we have it night. Walking in a little wonderland. Gone away is the bluebird here to stay.